1 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Een milde recessie en licht herstel volgend jaar. Die boodschap had eurocommissaris Reen vanochtend. In Griekenland wordt vooruitgang geboekt bij de gesprekken over een coalitie. En voor de kust van Oman is een Griekse olietanker gekaapt. Het weer vanmiddag overwegend bewolkt. Vanuit het westen breekt de zon steeds meer door. De maximum temperatuur hoeven we het niet meer over te hebben. Die hebben we al gehad. Het wordt vanmiddag alleen maar kouder. Morgen afwisselend wolken en zon. En dan wordt het zo'n 11 graden op de Wadden en 14 graden in het Zuidoosten. Zondag veel zon. De economie in Europa die zit nog steeds in een milde recessie. Maar voor volgend jaar, 2013, is voorzichtig herstel in zicht. Dat heeft Eurocommissaris Reen gezegd... bij de presentatie van de economische vooruitzichten van de Unie. EU-correspondent Tijn Schade, Tijn, uh, betekent dat dat we het ergste gehad hebben? Ja, als je deze voorspellingen in beton zou kunnen gieten... nu dus nog wat krimp dit jaar in Europa, ook in Nederland... maar volgend jaar dus licht herstel. Maar ja, als je de voorspellingen van supercommissaris Reen... van afgelopen herfst erbij pakt, ja, die waren veel uh, positiever. Dus ja, wat moet je met deze voorspellingen? Maar ja, al met al inderdaad dus voorzichtig optimisme... over de heilige 3%-normen, dat begrotingstekort... waar iedereen zich aan moet houden, dat is nog te hoog in heel Europa... ook in Nederland. Maar ja, de cijfers voor Nederland uh, daarin is nog niet verdisconteerd wat het vijf Partijen akkoord heeft bereikt. Nou, collega Chris Ossendorf die sprak daarover met eh, supercommissaris Reen kort na de persconferentie. Reen zei het ziet er voor Nederland wel goed uit. Hij liet het achter van zijn tong niet echt zien. En daarna liet hij trots foto's zien van zijn eigen voetbalteam. Want eh, commissaris Reen draagt altijd nummer, rug nummer 14. Hij is een fan van eh, Johan Cruijff. Nou, dat zou voor ons nog wel eens heel goed kunnen uitpakken dat dat een, een beetje mild stemt. Want pas eind mei, dan nou krijgt ook Nederland echt specifieke aanbevelingen over of wij het nou echt wel gaan halen, die 3%. Hmm. Heeft, uh, ja, de verschillen binnen Europa, Noord en Zuid, dat is een bekend verhaal. Die zijn groot. Heeft u het daarover gehad? Ja, die zijn zelfs zorgelijk groot, zo zei uh, Olly Reen. Uh, nou, bekend Spanje en Griekenland zijn de grote probleemlanden. Stijgende werkloosheid. Daar zorgt er vooral voor dat uh, gemiddeld in Europa... een enorme werkloosheid uh, is nu van zo'n 10%, ruim 10%. Nou, je moet dus bedenken, 1 op de 10 uh, Europeanen, uh, Europese beroepsbevolking dan. Uh, 1 op de 10 zit werkloos thuis. Er zijn ook hele positieve uitschieters. Estland, nieuwkomer in de, uh, in de eurozone, doet het hartstikke goed... En het allerbeste doet Polen, het. de snelste groeiende economie. Nou, twee landen uit het voormalige Oostblok... die dus het gemiddelde nog een beetje optrekken in Europa. En dat is opmerkelijk. Okay. Dank je wel, Tijn Ja, dat andere land in de problemen in Europa, Griekenland. Daar is wat vooruitgang geboekt bij de formatie van een nieuwe regering. Partijleider Samaras van Nieuwe Democratie, een conservatieve partij... die heeft gezegd dat hij uh, een coalitieregering uh, wil vormen of in elk geval een minderheidsregering wil steunen. Correspondent Connie Keeser legt uit hoe het nu verder moet. Nou, De conservatieve partij heeft zich uh, vandaag aangesloten... bij een initiatief dat gisteren het licht zag... Uh, toen de socialisten en een kleine linkse partij... zich uitspraken voor een regering van, uh, brede regering van nationale redding. Uh, ze zijn het uh, daarover eens om Griekenland binnen de eurozone te halen... en om... Te gaan onderhandelen over mogelijke veranderingen in de overeenkomst met uh, de Europese Unie en het IMF. Maar, zeggen die drie, uh, omdat het een brede regering moet zijn, moet uh, Radicaal Links... en dat is de partij die de grote winnaar bij de verkiezingen uh, is ge geworden... en nu de tweede partij in Griekenland is, die moet aan die regering meedoen. Dit is het NOS Journaal, het door Alt Megens. De grote vraag in Uithoorn die iedereen daar bezighoudt. Wanneer mogen de bewoners en winkeliers weer terug naar hun huizen en winkels? Dat is de belangrijkste vraag tijdens een bijeenkomst... tussen winkeliers en de burgemeester van Uithoorn. Gisteren werden de mensen geëvacueerd omdat daar het risico bestond... dat twee torens van de kerk zouden instorten. Jos van den Berg van de winkeliersvereniging in Uithoorn... weet nog steeds niet wanneer die terug mag. Nou, die duidelijkheid die hebben we nog niet. Uh, wat u net zegt, die 1 uur die inspectie, dat betekent dat er nu... Uh, zoals ons verteld is een inspectie uh, op de, de kerk en de kerktoren um, losgelaten wordt. Die gaan bepalen of uh, uh, het geborgd is, die, de klokken, of het veilig is. En om twee, uh, om twee uur komt het definitief uitsluitsel. Uh, of we naar binnen mogen, of dat het drie uur is, of, uh, ja, of later. U had als winkeliers ook wel wat vraagtekens bij het nut en noodzaak van de ontruiming. Is u wat meer duidelijk geworden? Nee, dat dus is nog steeds het, uh, hetzelfde verhaal als wat uh, gisteren naar buiten is gekomen... en wat ons gisteren is verteld. Ja, maar naar tevredenheid als verklaring? Uh, ja, we moeten het er gewoon mee doen. Ja. Nou ja, goed, het kost natuurlijk heel veel geld. Um, is er nog gesproken over schade en, en waar te verhalen? Uh, er is wel gesproken over schade. Uh, waar te verhalen uh, kan men nog niet zeggen. Uh, dat wordt allemaal, gaat nu allemaal in onderzoek en uh, hetzelfde voor ons. Ja, maar er zit wel een schadeclaim hier en daar aan te komen. Dat denk ik wel, maar dat doen we als collectief belangrijk blijft nog. En dat wil ik me ophalen, primair dat we onze winkels zo snel mogelijk kunnen openen. De verslag was dat van Menno Remeijer. Voor de kust van Oman is een Griekse olietanker gekaapt. Het schip met 135.000 ton ruwe olie aan boord voer op de Arabische Zee toen de piraten aan boord kwamen. Hoe het met de bemanning gaat is niet duidelijk. De afgelopen dagen zijn in de Arabische Zee verschillende aanvallen van piraten geweest. De piraten vragen tientallen miljoenen euro's losgeld voor gekaapte schepen. Bergingswerkers in Indonesië hebben twaalf lichamen gevonden bij het woensdag verongelukte Russische vliegtuig. Autoriteiten gaan ervan uit dat alle 45 inzittenden van het toestel zijn omgekomen. Bergingswerk dat verloopt traag omdat het toestel tegen de steile hellingen van een vulkaan is aangevlogen. Ruim twintig minuten na het opstijgen vroeg de Russische piloot woensdag toestemming om van drie kilometer te dalen naar 1800 meter. En meteen daarna verdween het toestel van de radar. De Soegooi Superjet 100 had potentiële kopers voor het toestel aan boord. Het eerste nieuwe Russische vliegtuig in ruim 20 jaar is ontworpen... om de Russische luchtvaartindustrie nieuw leven in te blazen. Bij een brand in een huis in de Britse stad Derby zijn vijf kinderen omgekomen. Een zesde kind is gewond naar het ziekenhuis gebracht. En ook twee volwassenen raakten licht gewond. De brand ontstond in het huis vanochtend vroeg. Het vuur werd ontdekt door een buurman die de hulpdiensten heeft gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Derby is ontstaan. Een groep Chinese investeerders heeft belangstelling voor de Pier van Scheveningen. Een Haagse wethouder heeft tijdens een handelsmissie in China een gesprek gehad met de investeerders. Binnenkort hebben ze nog een tweede keer een gesprek. Pier van Scheveningen die staat sinds twee maanden te koop. Sinds 1991 eigendom van de familie Van der Valk, de Horika-familie. Vorig jaar brak er brand uit op de Pier, waarbij een feestzaal helemaal uitbrandde. Sport. PSV presenteert vanmiddag de nieuwe coach, Dick Advocaat. Hij is nu nog bondscoach van Rusland. Advocaat tekent een contract voor één jaar in Eindhoven. Verslaggever Ragnar Niemeyer. Ja, verrassing is de komst van Dick Advocaat natuurlijk niet. Enigszins verrassend voor sommigen, want daar waren wel wat misverstanden over het feit dat hij ook echt aanwezig is vanmiddag om drie uur in het Philipsstadion. Her en der werd geschreven dat dat niet het geval zou zijn, dat dat komende zomer pas zou zijn, of na 1 juli, wat officieel zijn begindatum is. Maar hij is echt van de partij en kan dus ook zijn ambities gaan uitspreken. De ambities die hij heeft met PSV, nou zijn die op voorhand niet zo moeilijk in te vullen, want PSV is al jarenlang geen kampioen meer geworden, speelt al jaren lang geen Champions League meer. En een landstitel of op zijn minst deelname aan de Champions League... ja, dat is toch wat PSV van hem zal verlangen. Opmerkelijk eh, is het natuurlijk niet dat Advocaat altijd bij PSV in beeld is gebleven. Die band is altijd goed geweest, hij is er succesvol geweest. Maar opmerkelijk is het wel gezien het feit dat Advocaat twee jaar geleden... toen hij vertrok bij AZ... Uh, liet optekenen dat hij nooit meer aan een club zou beginnen... en eigenlijk alleen nog maar als bondscoach zou willen werken. Want, want de clubcoachadvocaat is toch passé nu? Ja, nee, zonder meer. Ik ben nu 62 en uh, dat heb ik nu wel gehad. Alleen nog maar een nationaal team? Ja, dan heb ik, kan je in ieder geval de tijden zelf een beetje bepalen... en als clubcoach is het zeven dagen in de week. Nou, dat heb ik al lang genoeg gedaan. Dik Advocaat, destijds dus twee jaar geleden in gesprek met collega Frank Snoeks. Het is wel een moedige stap misschien van Advocaat, want het afbreukrisico is natuurlijk aanwezig. Hij heeft niets meer te bewijzen, is bijna 65 jaar oud heeft eigenlijk alles gewonnen wat er te winnen valt... behalve een grote prijs met het Nederlands elftal. Heeft uh, zijn zakken aan alle kanten gevuld. Laten we daar ook gewoon niet omheen draaien. En PSV, ja, hij zal daar toch elke dag aan de bak moeten... en zal toch moeten bewijzen dat PSV... en dat hij zelf nog goed genoeg is om kampioen te worden. Vanmiddag wordt hij gepresenteerd. De nieuwe coach van PSV in Eindhoven, dik advocaat. Bijdrage was dit van Ragnar Niemeijer. Nu naar de AWB. Daar zit Johnson Hoka, Die heeft verkeersinformatie. Ja, met de file op de A10, de Ring Amsterdam. Daar staat tussen Knoopend Watergasmeer en de Tunnel 3 kilometer. Bij de Zeeburgtunnel is een putdeksel verdwenen. Inmiddels is een nieuw besteld. De rechte reis ook is daardoor afgesloten. Op de A13 naar Rotterdam. Daar staat tussen Knoopend Ippenburg en Delta 4 kilometer. En nog een file op de A50 vanuit Arnhem richting Os. Daar staat tussen Heteren en Knoopend het Ewijk 3 kilometer. Hoe snel brengen ze zo'n nieuw putdeksel, John? Ik heb geen flauw idee, maar ik weet dat die onderweg is. Oh, Oké, okay. nou, hopelijk middag alles daar nog gemaakt. Dankjewel. Ja. John Soka was dat. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Een milde recessie en een licht herstel volgend jaar in 2013. Die boodschap had eurocommissaris Reen vanochtend. In Griekenland wordt vooruitgang geboekt bij de gesprekken over een coalitie. En voor de kust van Oman is een Griekse olietanker gekaapt. Het is tien over één. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Guilaine Plag weer met het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1. En CRV Lunch. Guilaine Plag. Goedemiddag, welkom bij het vervolg van lunch. Abel is een jongetje van vijf met een extreem zeldzame spierziekte. Dit weekend komen twintig toponderzoekers uit de hele wereld bij elkaar... om te kijken hoe ze hem en zijn lotgenootjes kunnen helpen. In de werklunch praat ik met een van de artsen, Ludo van der Poel. Hans Dagelet was gisteravond best zenuwachtig... voor de première van Nina Simone Alive. In de werkweek legt hij uit hoe het eigenlijk zou moeten gaan. Het mooiste is dat je opgaat... In een state of mind hebben bereikt waarin je iets hebt, mij kan iets leren, we zien wel. We zien wel. Dat is volgens mij wat Nina Simone zelf ook uh, heel erg had: het hier en nu en zometeen meer van trompetist en acteur Hans Dagelet. Na half twee is er stand.nl. Vandaag valt het doek voor de wereldomroep, althans voor de Nederlandstalige uitzendingen. En daarmee komt een eind aan een belangrijke episode in de Nederlandse mediageschiedenis. Was de wereldomroep inderdaad overbodig? Of is het zonde dat we op de Spaanse camping nou het Nederlandse nieuws niet meer kunnen volgen via die wereldomroep? We zijn benieuwd naar uw mening. De stelling is het eind van de wereldomroep is een groot gemis voor Nederland. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms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 Hij leidde daar ook jonge fotografen op. En een van zijn leerlingen was Nick Oet, die de beroemde foto maakte van het huilende meisje Kim Fuk. Ze rende naakt over straat nadat zij door napalm was getroffen. En Vaas besloot die foto te publiceren. Ook al waren er bezwaren omdat dat meisje naakt was. We gaan praten over oorlogsfotografie en het werk in oorlogsgebieden met Jeroen Oerlemans. Hij is freelance-fotograaf en fotografeert ook regelmatig in oorlogsgebieden. Welkom. Dag, Jeroen. Welke impact uh, heeft, had fotografie eigenlijk op die Vietnamoorlog in de tijd dat Horst Vaas daar zat? Nou, die is uh, niet te overschatten geweest, de impact. Want uh, eigenlijk is de Vietnamoorlog, de Eerste Oorlog, waar uh, journalisten enorme toegang hebben gekregen tot het fonds. Van alle middelen tot hun beschikking. En, uh, en ze konden, zodoende konden ze elke dag konden ze, uh, direct vanaf het fonds naar berichten. En hun uh, ja, de, de, de, de verslaggeving heeft eigenlijk ook een. Uh, en een kentering teweeg gebracht in hoe er over oorlog gedacht werd op dat moment in Amerika. Omdat het oorlog in één keer echt een gezicht kreeg, maar echt een beeld kreeg. Ja, precies. Uh, er zijn heel veel bekende foto's van shell-shocked Amerikaanse soldaten. Uh, ja, De oorlog kreeg een gezicht en het was een pedigvrijz eigenlijk. Ja. Dus uh, ja, daardoor heeft een, een kentering plaatsgevonden en onder druk van de publieke opinie heeft... Uh, Amerika min of meer heeft dan moeten verlaten. Ja, sindsdien uh, zijn er veel verslaggevers en fotografen natuurlijk bij iedere oorlog aanwezig. Jij bent zelf als fotograaf ook regelmatig in, in conflictgebieden geweest. Waar, waar ben je zo al uh, geweest? Ja. Wat voor landen? Uh, Irak, Afghanistan, Libië, uh, Darfur, uh, Libanon. Uh, ja, uh, nog een aantal. Ja. Maar je wil jezelf geen oorlogsfotograaf noemen. Hè? Nou ja, nee. Ik bedoel, eh, ik, ik, ik kom eigenlijk. Ik ben gewoon geen fulltime oorlogsfotograaf. Ik, ik, ik kom vaak in gebieden waar, waar het uh, wat uh, onveilig is. Maar uh, ja, de echte oorlogsfotograaf zijn toch de jongens van EP en Reuters. die hier niets anders doen dan, dan uh, in, de, in de loopgraven zitten. En die, die uh, om de avond kloppen leven wagen. Daar zou ik zelf toch niet willen rekenen. Hm. Nou, zou je dat kunnen wel, of willen? Ook een behoorlijk... Sorry? Zou je dat wel kunnen of willen, überhaupt? Uh, uh, ja goed. Ik uh, uh, denk wel dat, dat je er niet helemaal uh, dat de consequenties hebben. Dat je dat je niet weer terug kunt naar je oude leven als je als je dit fulltime doet. Ik uh, bevalt me wel zoals ik het doe. Uh, een derde van het jaar uh, naar dat soort gebieden en voor de rest een beetje voeding houden met de normaliteit in Nederland. Ja, zou, zou het... wat ik zou zeggen, Horst Faes had zelf ook een hekel aan de, de titel uh, oorlogsfotograaf. Uh, die dus zag zichzelf eerst en vooral als een verslaggever, en oorlogsfotograaf uh, Oorlogsfantograaf en soort de nodeloze romantisering van wat de, hij deed. Ja, nou ja, romant romantisch lijkt het me echt alles behalve. Lijkt mij vreselijk ja, heftig. Ja, daar had ik toch een oude romijn, hè? Dat, uh, <laughs> Van hè. Nee, van geweld en glamour en uh, living fast of zoiets. Ja. Nou ja, je zegt van het is ook lastig als je, je zou moeilijk weer terug kunnen naar het, het gewone leven. Nou ben jij, als ik me niet vergis, vader van drie kinderen? Ik kan me voorstellen dat je naar zo'n oorlogsgebied gaat, dat je ook wel eens met, met hele nare beelden thuis komt... die je nog wel eens ziet nadreunen in je, in je hoofd. Ja, ik moet zeggen dat ik, dat ik behoorlijk afstand kan nemen van wat ik, wat ik zie. Uh, ja, ik, kan, ik, kan, ik kan er zelfs niet van afsluiten, maar ik kan het redelijk achter me laten... Uh, en uh, ja, ik denk dat als je dat niet hebt dat mechanisme, dat je er sowieso niet aan moet beginnen. Want dan, uh, dan maak, je zelf, uh, maak je het jezelf heel erg moeilijk. Ja. Heb je wel eens dus in, in penibele situaties gezeten zelf? Ja, ja eigenlijk. In, uh, elke, elke keer dat je, dat je richting de oorlog gaat, kom je altijd wel een keer in een penibele situatie. Het is vaak omdat... Uh, ...zo uh, veel mogelijk te beperken van tevoren... Hè? ...of althans de, de risico's zoveel mogelijk... te overzien en proberen te beperken... ...maar er zijn altijd momenten... ...dat je, dat je op onvoor, uh, onvoorzienbare zaken... ...staat. Mm. Noem eens zo'n een moment uh, dan. Uh, ja. Nou goed, ja... ...ik bedoel, ik heb bij... bij, bij uh, ...in Afghanistan uh, met, met... ...patrouilles met het Nederlandse van ...en is er wel eens gebeurd dat... Uh, ...de Afghaanse patrouille... ...voor ons op een bermbom liep... ...als zij er niet opgelopen waren, dan waren wij er opgelopen... Of dat er in, in Libanon een vliegtuigbom uh, op 100 meter naast me afging. En Een heel huisblok naar beneden haalde. Ja. Uh, dat is erbij en je kunt het misschien niet navertellen. Nou dat soort dingen. Ja, maar denk je dan nooit daarna: van dit was de laatste keer dat ik het deed. Ik wil gewoon nog thuis komen en van mijn gezin genieten? Um, mm, ja, goed. De, de, de, de, de, de, de uitverliezen van het. Euh, <tostiging> Van de overheerst toch? Het voordeel van het dichtbij zijn en het overleven is dat je dan ook goede foto's kunt maken. En dat, dat is eigenlijk datgene waar je aan denkt. En uh, niet zozeer aan uh, waar je misschien net aan ontkomen bent. En uh, nee. ja, misschien dat nooit nog keer een moment komt dat ik denk dat ik uh, te dichtbij ben gekomen. En dat ik dan besluit wil houden. Maar volgens uh, nee, nog ja, is dit ook wel waarom ik deze fotografeer fotograferen. Ja, ja. Weet je al waar je binnenkort naartoe gaat? Of er een gebied is waar je wordt verwacht? Uh, nou, ik wil wel weer terug naar Libië. En uh, ik heb uh, door een uh, knieoperatie ook uh, Syrië moeten missen. Dus hoe nou dat ik daar ook nog eens een keer uh, mijn licht op ga versterken? Ja, genoeg gaat het toch kriebelen dan. Jeroen ja. Olemans, dankjewel voor het gesprek. En, ja, en alle succes wel. in ieder geval als je die kant op gaat. Blijf hier. Dankjewel, je dankjewel. Dag. Vandaag komen in Naarden twintig toponderzoekers uit de hele wereld... een heel weekend lang bij elkaar met in hun midden... Een onderzoeksobject, en dat is niemand minder dan de vijfjarige Abel Schuiling. Abel heeft een uh, zeer zeldzame aandoening, spirale spiratrofie, als ik het goed uh, uitspreek, met een belemmering bij zijn ademen halen. En een van de onderzoekers die uh, van het weekend druk gaat meedenken, is hier in de studio, dokter Ludo van der Pol, neuroloog op de UMC, UMC in Utrecht, welkom. Dank u wel. Uh, sprak ik het goed uit? Spinale spiraatrofie? Ja, spinale spiraatrofie of afgekort SMA. Wat is het? Het is een uh, op, tot op heden ongeneeslijke aandoening. Eigenlijk vooral van de zenuwen die naar de spieren toe lopen. En die de spieren van signalen moeten voorzien. Eigenlijk de signalen van de hersenen aan de spieren doorgeven. En dat leidt tot uh, ja, vaak toenemende spierzwakte. En bij deze ziekte uit dat zich eigenlijk in eerste instantie door een zwakte van de ademhalingsspieren. Dus een jongetje als Abel kan niet zelfstandig ademen? Nee, daar komt het eigenlijk op neer. En dat is vaak niet direct na de geboorte aanwezig. Ontstaat in de eerste weken na de uh, geboorte. En vaak is het dan zo dat kinderen een luchtweginfectie oplopen... en dan in hele grote problemen komen. En uh, beademd moeten gaan worden. En tijdens de beademing uh, ja, blijkt dan dat ze niet meer zonder kunnen. Mm. Hoe, hoe ziet het leven eruit van zo'n jong ventje? Ja, dat is natuurlijk enorm beperkt. Je moet zich voorstellen dat alle. Uh zaken in het leven waar je helemaal niet bij, bij stilstaat... daar heb je spieren bij nodig. Zoals wij nu zitten te praten, maar ook drinken... ademhalen. Eh, en dan natuurlijk nog gewoon de normale... motorische ontwikkeling die je ja. als kind doormaakt. En eh, die ontwikkeling... Eh, die is dus enorm eh, vertraagd. Eh, dus dat betekent dat... Abel niet, eh, niet alleen moeite heeft met ademhalen... maar ook een heleboel dingen niet kan. En voor de dagelijkse zorg... helemaal is aangewezen op ouders en andere verzorgen. Echt 24 uur per dag? Hè? 24 uur per dag, ja. ja. Hoeveel kinderen kinderen als apel zijn er? Nou, met deze specifieke spierziekte zijn dat er een handjevol. Dat zijn er echt heel erg weinig. In Nederland of in de in wereld? In Nederland, maar ook wereldwijd is het een extreem uh, zeldzame spierziekte. Spierziekten in het algemeen zijn zeldzaam, maar het zijn er wel 500. Dus uh, 500 keer een laag getal, dat zijn toch flink wat, uh, wat mensen. Je uh, moet je voorstellen dat er een relatief veel voorkomende spierziekte... daar zijn 20, 30 nieuwe gevallen per jaar van. Uh, tenminste op de kinderleeftijd. In dit geval is het veel minder ja, en dan gaat het dit weekend, komt u dus met deskundigen... of die zijn vandaag al aangekomen uit de hele wereld bij elkaar... om te kijken hoe om te gaan met gevallen zoals bij Abel. Ja, we, we beginnen zo meteen op twee uur. Dat is hier in de buurt, in Naarden. En eh, eigenlijk zijn de experts op dit gebied uit de wereld van de afgelopen... Tien jaar, dus die op het afgelopen tien jaar ook onderzoek hebben gedaan... die zijn uitgenodigd en we zullen over een heel aantal onderwerpen praten... maar eigenlijk de belangrijkste doelstelling is... hoe kunnen we die diagnose nu snel stellen? Want dat is vaak wel eens een probleem. En ook op de langere termijn, wat kunnen we voor deze patiënten betekenen? Want een behandeling anders dan een beademingsapparaat... is op dit moment nog niet mogelijk. En ABO is er zelf bij dan? Hij, hij komt morgenochtend. Hoe, hoe gaat dat uh, in zijn werk? Wat, wat gaan jullie dan doen? Met z'n allen om hem heen staan? Of hoe werkt dat? Nou, dat moet je bij een vijfjarige denk ik niet doen. Nee, dat lijkt me heel bijzonder. Maar... Hij, is, hij is wel wat gewend. Hè, want hij is natuurlijk al in heel veel ziekenhuizen geweest uh, in het verleden. Maar u moet zich voorstellen dat wat zo bijzonder is aan deze bijeenkomst... is niet de gebeurtenis zelf. Want we hebben vaker dit soort bijeenkomsten... In Naarden over spierziekten. Dat is heel belangrijk. Omdat spierziekten juist zo zeldzaam zijn. En we dan eens een gelegenheid hebben om met elkaar over allerlei belangrijke onderwerpen te praten. Uh, maar wat nu zo belangrijk is. is dat hij erbij is. Omdat een heleboel onderzoekers. door de zeldzaamheid van de ziekte. nooit in staat zijn geweest. om een patiëntje met deze ziekte te zien. Okay. Dus dat is toch wel heel bijzonder. Dat je dan uiteindelijk ook ziet waar je. Uh, al je inspanningen voor, uh, voor doet. Maar kunnen zij dan. gaan zij communiceren? Of het is gewoon. ja, dan is het toch echt. Gewoon observeren, eh, kijken. Nou nee, ik denk dat het toch een, een gesprek gaat worden. De ouders en Abel zelf die kunnen vragen stellen aan onderzoekers. En omgekeerd kunnen de onderzoekers, zoals u nu ook vragen stelt... van wat betekent dat nou eigenlijk voor ja, je ja. leven... Die, die vragen stellen aan de ouders en aan Abel zelf. Ja, hoe, hoe is dit eigenlijk mogelijk gemaakt, dit weekend? <lacht> Dit weekend is eigenlijk mogelijk gemaakt door de. Uh, in de eerste plaats door de Stichting Abel Schuiling. Een stichting die is opgericht om meer bekendheid aan deze spierziekte te, te geven. En uh, dat is gedaan in samenwerking met de organisatie ENMC. Dat is een Europese samenwerkingsorganisatie. die ervoor zorgt dat dit soort bijeenkomsten. een aantal keer per jaar uh, mogelijk is. Oké, okay. en, en de, u zegt dat gebeurt wel voor andere ziektes. Wordt dit ook wel gedaan? Alleen dan ben je natuurlijk niet af, ja, dan ben je afhankelijk. Van andere particuliere stichtingen die er zijn? Ja, nou er is wel een budget voor om dit soort dingen te doen. Maar het, het helpt natuurlijk enorm als er dit soort uh, ja, ja, privé-initiatieven zijn die ervoor zorgen dat er wat extra geld is om dit uh, mogelijk te maken. Ja. Dus dat is wel heel bijzonder. Is het, uh, ik zit te denken, natuurlijk, voor ieder kindje wat geholpen kan worden, is het uh, prachtig als dat lukt. Maar het is enorm groot iets eigenlijk om te doen voor een ziekte waar relatief weinig mensen mee te maken hebben. Ja, dat soort afwegingen maken we nooit zo als dokters. Want uh, ja, je hebt toch te maken met die ene patiënt... waar je wat voor wil betekenen. En zoals ik net al zei... de effecten van deze ziekte op het leven van kinderen... is natuurlijk immens groot. En je moet het ook zien als een ja, onderdeel van een grotere context. Hè? Dus dit onderzoek staat niet op zichzelf. Maar onderzoek naar deze ziekte... leert ons ook meer over andere spierziekten. En daarom okay. is het ook zo belangrijk. Want als je natuurlijk hoort over bezuinigingen... wat we allemaal moeten doen, dan moet je op een gegeven moment... lijkt me heel moeilijk dat je als arts wel degelijk wel eens afwegingen moet maken. Of, ja, weegt dit op? tegen de kosten. Nou, gelukkig Hoe is vervelend het, ook. Gelukkig is het nog niet zo dat wij die afweging hoeven te maken... in de spreekkamer of dat we moeten gaan afwegen... Wel aan welke ziekte werken we in een laboratorium wel... en aan welke ziekte niet. Misschien dat dat in de toekomst gaat gebeuren... maar uh, op dit moment is dat gelukkig nog Geluk, niet Ik nodig. kan het zeggen, gelukkig ja. niet, nee. Want heeft u, u heeft zelf ook een, een band met Abel, hè? Ja, ik, ik ken hem. Uh, Abel bezoekt uh, laten we zeggen, het Spieren voor Spieren kindercentrum in het UMC Utrecht. Dat is een centrum dat mede mogelijk is gemaakt door de stichting Spieren voor Spieren. En wij zien hem dan uh, daar in ieder geval één keer per jaar met een team van artsen die allemaal hun eigen specialiteit hebben. Maar uh, die ervoor zorgen dat alle controles op één dag kunnen gebeuren. Dus uh, zo ken ik Abel en zijn ouders. En dan levert dat wel een bepaalde persoonlijke betrokkenheid op? Ja, uiteraard. Ja, ik denk dat als je met kinderen met een spierziekte werkt, dat dat uh, ja, altijd een betrokkenheid oplevert. Ja. Ook om de redenen die ik u net noemde. De impact op het leven van kinderen met een spier van de spierziekte op het leven van kinderen is echt enorm. Ja. Is, is, enig, is er bekend hoe oud hij kan worden? Of je er oud mee kan worden überhaupt? Nou ja, dat eigenlijk was het zo een aantal jaar geleden. Uh, toen deze ziekte eigenlijk voor het eerst. Bekend werd in de zin van dat duidelijk werd dat het een spierziekte was die erfelijk was, was de gedachte: als je niet kunt ademen, dan ga je, ga je dood. En dat is met veel van deze kinderen in het verleden ook gebeurd. En nu wordt er dan af en toe langdurig beademd... met een handzaam beademingsapparaat dat ook thuis gebruikt kan worden. Ja, en dan worden kinderen opeens een stuk ouder. En hoe, hoe, hoe oud ze zullen gaan worden, daar, daar leren we dan nu eigenlijk pas de eerste dingen van. Maar ja. de eerste patiënten die twintig zijn geworden, zijn inmiddels beschreven. En uh, okay. hoe dat in de toekomst zal gaan, ja, dat is ook voor ons heel spannend. Ja, want het hart is natuurlijk ook een spier. Dus... Ja, het hart is ook een spier. Maar het is gelukkig niet zo dat bij iedere spierziekte ook het hart meedoet. En uh, voor deze spierziekte geldt dat eigenlijk ook een beetje. Ja. We hopen denk ik met z'n allen dat er veel goede dingen van het weekend besproken worden... en misschien dat het perspectief gaat bieden voor de toekomst. Zeker voor jongetjes als Apel. Heel veel succes ermee en dank u wel. Dank u wel. Dr. Ludo van der Pol. De Werkweek. Deze week met... Hans Daaglet, acteur, trompetist ook... Deze week gaat uh, de voorstelling Nina Alive in première... Uh, over het leven van Nina Simone. Hans Dagelet was gisteravond redelijk zenuwachtig... voor die première van Nina Simone Alive. We troffen hem in het MC-theater in Amsterdam... waar hij net aan zijn voorbereidingen was begonnen. Gaan we naar buiten? Want ik ga, ik doe voorbereiding om even buiten te lopen. te eten te laten zakken. Ik zal meteen even gaan poepen, is een vast ritueel. Na het poepen dan uh, trompet spelen. Dus nu en dan kijk ik naar wie er allemaal binnenkwam om te wennen aan het publiek. Dat vind ik heel eng. En als ik ze dan van tevoren gezien heb, dan ben ik gerustgesteld. Dat is het, uh, het ritueel vooraf. Uh, dat bestaat denk ik al jaren. Al, uh, zolang als ik het doe, zo'n beetje. Ik heb ook wel eens een tijd yoga gedaan. Dat is heel slecht om dat te doen. Dat je dan veel te ontspannen wordt. Dat is niet goed. Er moet wel een zekere mate van spanning zijn. Het mooiste is dat je opgaat en een state of mind hebt bereikt waarin je iets hebt mij kan iets leren, we zien wel. We zien wel. Dat is volgens mij wat Nina Simon zelf ook uh, heel erg had, het hier en nu. Stuk tekst. Daar heb ik moeite mee. Ik heb nooit zo'n moeite gehad met de uh, tekst. Het Bijbeltekst. Uit Matthäus 5, 1. Halleluja! Halleluja! Matthäus 5, 1. Toen hij de mensen was. Zou... Dat is een, uh, een Bijbeltekst die heel veel mensen kennen. En gelukkig zijn die. En het gaat over onderdrukking en dat je uiteindelijk gered zal worden door jezelf. Als je maar gelooft en dat je dan. Daar komt waar je hoort te zijn. Het gaat, het gaat heel erg over onderdrukking. In dit geval is het dus voor de zwarte bevolking een, een heel erg aansprekende tekst. Het moet als een soort riedel achter elkaar, maar ik blijf iedere keer steken, omdat de anderen ook allemaal meestaan te loeien. Zoals in een, in een gospelkerk. Als ik dan maar één moment even heb van dat ik het niet meer weet... sla ik voorkomen blind. Gelukkig heb ik mensen om me heen die van alles roepen. Dus het valt niet zo op. Komt ook een beetje door mijn, door mijn katholieke geloof. denk zal allemaal van die woorden zijn zoals gerechtigheid en zalig zijn. En dorsten en honger en van die bijbelse woorden. Waar ik nou echt een pesthekel aan heb. Een soort... Ik krijg het er gewoon niet in. Het is met dingen die me tegenstaan, dat wil gewoon niet. Dat wil, wil niet uh, postvatten in mijn uh, kop, in mijn lichaam. die in de hemel is. Leuk, hè? Heel goed. Ja, echt ja. leuk. Ja. Goed gedaan, Hans. Uh, het ging goed. Het ging heel goed. Voor een première ging het heel cool. Uh, het was gisteren iets meer. Het uh, had iets meer uh, spetterde iets meer. Vooral in het begin. Uh, maar ja, het was natuurlijk weer anders dan gisteren, maar het was goed. Voor een première echt goed. Ja. Het was ook meteen het laatste deel van de werkweek van Hans Dagelet. Wie naar de voorstelling over Nina Simone dan kan dat nog tot en met de zondag 20 mei doen... in het MC Theater in Amsterdam. Volgende week dan maken we de werkweek mee van Jeroen van der Boom. Hij staat dan met de toppers in de arena. Deze werkweek is gemaakt door Anne van der Veen. Zometeen gaan we het hebben na half twee in stand.nl... over het verdwijnen van de wereldomroep. In ieder geval het hele Nederlandstalige deel daarvan. Dat bespreken we met hoofdredacteur Rick Rensen. U kunt vertellen wat u vindt.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 In Griekenland is enige vooruitgang geboekt bij de formatie van een nieuwe regering. De grootste partij van het land, de conservatieve Nieuwe Democratie, wil een regering vormen met de Sociaaldemocraten en de kleine linkse Dimar-partij. Alleen wil die partij ook de radicaal linkse Syriza-partij erbij hebben. Die tweede partij van het land wil af van de strenge voorwaarden die de EU en het IMF aan Griekenland hebben gesteld om een miljardenlening te krijgen. Een familielid van een overledene van het bloedbad op het Noorse eiland Utoya... heeft in de rechtszaal een schoen naar Anders Breivik gegooid. De man schreeuwde moordenaar, loop naar de hel. De schoen raakte de advocaten van Breivik. De zitting is hervat daarna. De schoenengooier is de zaal uitgezet. En een groep Chinese investeerders heeft belangstelling voor de pier van Scheveningen. Een de Haagse wethouder heeft tijdens een handelsmissie in China... een gesprek gehad met de investeerders. De pier van Scheveningen staat sinds twee maanden te koop. En dat is het nieuws op dit moment. En dit is de ANBB-verkeersinformatie op de Ringweg Amsterdam, de A10. Daar staat tussen watergasmeer en de Zeeburgertunnel, drie kilometer. Bij de Zeeburgertunnel is een putdeksel verdwenen. Inmiddels is een nieuwe besteld. En daardoor is bij de Zeeburgertunnel de rechterreis ook afgesloten. En op de A73, maatsbracht richting Nijmegen... daar staat tussen Hapsenmalden een file van de vier kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Guylaine Plag. Goedemiddag, welkom bij Stand.nl. Nog zo'n 8,5 uur en dan gaat de stekker eruit. Het Nederlandstalige gedeelte van de wereldomroep stopt dan met uitzenden. Kent de zender waarschijnlijk wel van de camping in Frankrijk of onderweg in de auto. Maar gaan we de wereldomroep nou ook echt missen? Daar gaan we het vandaag over hebben. Op het moment is er een marathon-uitzending bezig. Die laatste lange uitzending van de wereldomroep. We hebben even een stukje meegeluisterd. Zojuist was er een discussie gaande. waar uh, een van de oud-presentatoren, Noralie Beyer, aan meedeed over Suriname. Waarvoor, waarom? Dat moet je hier wel altijd goed uh, in rekenschap nemen. Er zijn nu ook mensen in Suriname die risico's nemen. Ze gaan op straat, ze schreeuwen, ze roepen, ja. ze schrijven... dat dit niet kan, dit is de limit. Dat is wel dat is opgevend. Over de limit. Dat is wel opgevend ja, dat is moeilijk. Ja, zeer Ze Zeer gelukkig. Gelukkig Heel maar Heel veel mensen wel, ja. in Suriname die nog steeds moeilijk zijn. Ja. Ja. En hier ook, ik bedoel, als je dat niet doet... Hij zit, hij is dus Bouterse, zit dan wel van de hoge torens te blazen... dat iedereen die iets tegen hem roept, een staatsvijand is... En Noralie en Beijer, zei... dus. Zo komen urenlang tal van hoogtepunten voorbij. Ook actuele discussies met de oud-gasten en oud-presentatoren. Bij mij in de studio is de hoofdredacteur van de Wereldomroep, Rick Rensen. Welkom. Goedemiddag. Om te beginnen, drie keuzes voor u. Vandaag is de zwartste dag uit mijn carrière. Ja of nee? Nee. De Wereldomroep heeft jarenlang op te grote voet geleefd. Ja of nee? Nee. De Wereldomroep is achterhaald. Ja of nee? Deels Ja. Deels, ja. De stelling waar wij het over gaan hebben en waar u thuis op, op kunt reageren is... het einde van de wereldomroep is een groot gemis voor Nederland. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800 1101, dus 0800 1101. Stemmen kan via de website www.stand.nl. En twitteren kan met hashtag standpunt. Rick Rens, het einde van de wereldomroep is een groot gemis voor Nederland. Mee eens of oneens? Um, nee, geen groot gemis. Geen nee. groot gemis? Nee. Oh, dat is toch raar voor een hoofdredacteur om te zeggen... ik denk, je zou altijd blijven staan voor waar je de hoofdredacteur ja, van bent. Ja, en... ik sta ook wel voor die op. maar maak dan niet de vergissing... en die maken veel mensen ook in Politiek Den Haag... dat de wereldomop alleen de Nederlandse uitzendingen betreft. We zenden uit in tien talen, waarvan dus negen niet Nederlands zijn. We gaan door als wereldom. De Wereldom verdwijnt dus niet. De wereldomop gaat gewoon ja. door op een veel kleinere schaal. Dus in plaats van met een budget van 46 miljoen nu... gaan we vanaf 2013 werken met een budget van 14 miljoen... En we blijven gewoon alive en kicking. En dat betekent dat we ons richten op free speech. Dus het, het verspreiden van het vrije woord. Vrijheid van meningsuiting en vorming. In landen waar die moedwillig vertrapt wordt. Maar dat is een. En natuurlijk, dat zijn de twee richtingen. De wereldomroep kennen veel mensen hier in Nederland. Van die camping die ik net noemde. We ja. hadden vorig uur André Zwartpol, journalist, die zei ook: van ja, ja zat je met kamperen? Zet ja. je dan met je transistorradiootje. Om op de hoogte te blijven van wat er in Nederland Precies. gebeurt. Dat is de ene richting van de wereldomroep. Ja. En die andere is dus je richten op landen waarin nog niet die vrijheid van spreken is en waarin jullie het ja. proberen te en die, stimuleren. En die camping dat was vooral uh, in de zomermaanden. Maar al die andere maanden dat mensen niet op vakantie waren en dus niet op de camping stonden Thuis waren, werd door de Wereldomroep in de Nederlandse taal nog steeds uitgezonden. Uh, en die uitzendingen waren gericht op expats. Mensen die dus uh, voor hun werk buiten Nederland wonen. Vaak ook heel ver weg. En emigranten. Dat zijn er in totaal, uh, om maar een getal te noemen, uh, 1,3 uh, miljoen. Hm. En veel van die mensen, en daarom zeg ik ook... de wereldomloop is deels achterhaald. Uh, veel van die mensen hebben inmiddels de mogelijkheid... om naar uh, Radio 1 te luisteren. Ik heb dat zelf ook gedaan, toen ik onlangs in Bogota was. En ik in het hotel waar ik sliep... Uh, via een uh, draadloze internetverbinding uh, op mijn mobiele telefoon... gewoon uh, naar u kon luisteren. Ja. Uh, en dus, dus het is eigenlijk je... helemaal niet meer relevant? Nou ja, Laat ik het zo zeggen, een groot deel is niet meer relevant. In die zin dat uh, op het moment dat je nieuws verschaft... aan Nederlanders in het buitenland... en uh, de distributiemiddelen zijn achterhaald... en je kan het nieuws ook op een andere manier... Tot je nemen, dan moet je, omdat je met Nederlands belastinggeld omgaat, dan moet je uh, zo reëel zijn om te zeggen: Nou, dat, dat gedeelte schaffen we af. Er is nog steeds een ander gedeelte en dat vind ik zonde. Een ander gedeelte, gericht op expats... waarbij specifieke programma's worden gemaakt. Uh, dus zeg maar juridische programma's. Programma's over scholing voor expatkinderen. Uh, programma's over de gezondheid. Uh, programma's over stemmen. We hebben mm -hmm. twee jaar geleden bij de verkiezingen... en dat zal dit jaar jammer genoeg niet meer gebeuren. Twee jaar geleden hebben we voor de vijf tot zevenhonderdduizend... stemgerechtigde Nederlanders in het buitenland... hebben we speciale programma's gemaakt. De Nederlandse radio, gericht op Nederlanders in Nederland... die doet dat niet. Nee. Dus je hebt dan op dat maar moment wel degelijk. Die heeft functie. u zelf gemaakt, toch? Die keuzes om waar, waarmee te stoppen en waarmee niet te stoppen? Nee, en laat ik daar heel duidelijk over zijn. De keuze om te stoppen met Nederlands is een politieke keuze. Als het aan mij had gelegen, dan waren we wel degelijk doorgegaan met uitzendingen, met het leveren van een inhoudelijk aanbod aan expats en emigranten in het buitenland... maar mm -hmm. voor een veel lager bedrag. Ik kan een zeggen, bedrag. U heeft toch voordat de politiek kwam met die hele bezuinigingsopdracht... bent u toch zelf ook met een plan gekomen... Ja. waarin u minder ja. dan de overheid, maar wel aardig wat meer. Dat voorzag in een bezuiniging van 10 miljoen. Op het Nederlandstalige gedeelte? Ja, zeker. Het Nederlandstalige gedeelte dat, uh, uh, dat uh, gebruikt op dit moment... een bedrag per jaar van 4,5 miljoen euro, zo ongeveer. Uh, en wij hadden een bezuiniging zelf voorgesteld van ongeveer 3 miljoen. Met, met als gevolg dat er anderhalf miljoen euro overblijft. Laat ik duidelijk daarover zijn. Een de groot deel van het geld, wat in die Nederlandse uitzendingen omgaat, is gemoeid met de peperdure doorgifte via korte golf uh, van die uitzendingen. Dat is gewoon een stuk duurder. Internet, het gebruik van het web, is een stuk goedkoper. En dus dat je was de reden de waarom u op het Nederlandstalen gedeelte wel wilde bezuinigen, zonder dat het dan inhoudelijk. Nou, inhoudelijk ook, want ik het heb het duidelijk aangegeven: laten we stoppen met, met programmering voor de vakantiegangers. Die vakantieganger die komt dan aan zijn trekken. Dat waren veel een... medewerkers, u niet in dank af hebben. Gegeven. Nee, dat weet ik. Ja. Dat weet ik. ik ze hebben u niet kunnen overtuigen? Nee, ze hebben me niet kunnen overtuigen. Om de simpele reden dat ik vind dat je realistisch moet zijn. En laten we zeggen, niet veel, Nederland, niet veel medewerkers betekent ook... dat er nog een behoorlijk aantal medewerkers was... dat wel degelijk zag dat datgene wat ik voorstelde stelde, uh, zin had. Uh, want ik vond het belangrijk om die Nederlandstalige uitzendingen... voor experts met name uh, te handhaven. In hoeverre ligt nou de schuld uh, bij de politiek? Of is het gewoon de goede beslissing geweest om het allemaal zo aan te pakken? Ja, u zegt eigenlijk hetzelfde. De politiek heeft de beslissing genomen. Wij hebben in eerste instantie als leiding een plan gemaakt... om een groot deel van de Nederlandse uitzendingen te schrappen... en met een kleiner, zinvol gedeelte door te gaan, gericht op de expats. Met name als het gaat om de doorgifte gebruikmakend van het web. Um, en de politiek heeft uiteindelijk besloten om daar niet op in te gaan... en te zeggen, we stoppen helemaal met de Nederlandstalige uitzendingen. Ja, maar stel dat die bezuinigingen er niet waren geweest, dan was het gewoon zo doorgegaan? Nee. Niet. Dan, we dan had u gewoon zelfstandig ik vind, die genomen. Als, als, als je met belastinggeld omgaat, dan vind ik op het moment dat je uh, een radio maakt... die als het gaat om de distributie achterhaald is... in die zin dat er een alternatief is gekomen... dan vind ik dat je er heel verstandig mee moet omgaan. Dan moet je zelf zeggen, ik stop ermee. Ja, dan gaat, dat is natuurlijk logisch dat u zegt belastinggeld. Tegelijkertijd 270 van de 350 medewerkers verliezen hun baan. Wat, wat kunt u daarvoor betekenen? Wat ik voor die, voor die mensen zelf kan betekenen... Mm -hmm. uh, alles wat wij op dit moment doen om deze mensen aan uh, nieuw werk te helpen... dat betekent niet dat ik uh, arbeidsplaatsen kan creëren. Dat zou het overdreven zijn. Uh, maar wat je wel doet, is die mensen via begeleiding, via cursussen... Uh, door gesprekken, uh, loopbaanbegeleiding, uh, deze mensen doorgeleiden uh, naar ander werk. En dat dat lastig is, ook met de bezuinigingen op de binnenlandse publieke omroep. Die zijn ook behoorlijk. Er zullen ook een hoop mensen op straat komen te staan. Ja. Dat is niet anders. Maar moedwillig werk in stand houden wat op een gegeven moment achterhaald is... dat vind ik het paard achter de spannen. Op de toekomst gericht. Uh, de, de wereldomroep wordt nu ondergebracht bij Buitenlandse Zaken. Ja. Wordt het daarmee ook een soort spreekbuis voor het ministerie? Ik maak mij daar zorgen over. Ja, de NVA ook, ook, de journalistenvakbond. Ik denk het niet, en ik hoop het niet, want het past niet bij Nederland... om een, uh, een, een journalistieke organisatie in stand te houden die een spreekbuis is... de toeter wordt van Buitenlandse Zaken. Waarom vreest u daarvoor, ik vreest ervoor? Ik vrees ervoor omdat tot nog toe de minister van Buitenlandse Zaken... tot nog toe, zeg ik in um, persoonlijke gesprekken, maar ook via zijn topambtenaren... heeft laten weten dat hij geen expliciete handtekening, borging wil geven... Um, dat die, die journalistieke onafhankelijkheid garandeert. Hij zegt wel, die journalistieke onafhankelijkheid is gegarandeerd. Maar laat ik u eens een, een jaar of, wat zal het zijn, anderhalf twee terugnemen... toen het ICO uh, een Palestijnse site uh, ondersteunde en diezelfde minister zei... Um, als het ICO zo doorgaat, dan uh, lopen ze de kans... dat de subsidiestroom van het ministerie van Buitenlandse Zaken... naar de ICO wordt stopgezet. Ik vind dat een minister van Buitenlandse Zaken... dat niet alleen niet kan zeggen... maar als het gaat om een journalistieke organisatie... die het vrije woord predikt... Mm. Uh, het zelf niet geregeld heeft, die journalistieke onafhankelijkheid... dan kan je moeilijk van de organisaties waarmee de op in de toekomst... in het buitenland gaat werken, verwachten dat ze zeggen... ja, wij zullen het wel even regelen wat u nog niet geregeld heeft. Maar zou u dan niet, want u heeft uw afscheid aangekondigd ja. vanwege deze zorg... zou u dan juist niet moeten blijven om daarop toe te zien dat het niet gebeurt? Nou ja, ik vind uh, als je uh, in een gesprek met de Raad van Toezicht en in een gesprek met de directie... aangeeft dat je het heel erg belangrijk vindt. En dat je eigenlijk dat nu moet regelen, die journalistieke onafhankelijkheid. En daar wordt uh, op een, laat ik maar zeggen, weinig urgente manier mee omgegaan. Door uw eigen directeur? Dan, dan vind ik dat je, dan vind ik dat je uh, een, een, een signaal moet geven... En de enige manier waarop ik dat kan doen, is juist niet doorgaan. Dat is in het openbaar een signaal geven. Mensen, doe er wat aan. Want maar zo er, wil ik niet verder gaan. Dan is er dus ook sprake van een vertrouwensbreuk. Tussen directeur en dat, nee, hoofdredacteur, ik heb helemaal, neem ik heb, aan. Ik, ik, ik, heb geen, ik heb het niet over vertrouwensbreuk. Nee, maar dat, dat vraag nee, een, ik dan nu. Er, er, er is een verschil van inzicht over de urgentie van deze kwestie. Maar wel essentieel, toch? Ja, ja, dat natuurlijk dus is dus onafhankelijkheid. Dat ja, heeft niks met vertrouwen te maken. Ik snap waar je naartoe wil, maar het heeft niks met vertrouwen te maken. Het heeft met het verschil van inzicht te maken... in de urgentie over de journalistieke onafhankelijkheid. Die vind ik als journalist, als hoofdredacteur ongelooflijk belangrijk. Ja. Zonder dat wil ik niet werken voor een organisatie. En ik vind dat die nu geregeld moet worden... en niet pas geregeld moet worden op het moment... dat die organisatie al helemaal in kan en kruiken is en feitelijk al draait. Want en daar is de directie dus iets te makkelijk over nu. Dat vind ik, ja. ja. De stelling is het einde van de wereldomroep is een groot gemis voor Nederland. Meer dan duizend mensen hebben gestemd. Het is nou, onvertelbaar. 50% is het ermee eens. 50% is het ermee oneens. Dus mensen zijn daar zeer over verdeeld. De toelichting krijgen we via onze luisteraars op de telefoon. u kunt bellen op 0800 1101. Goedemiddag, stand .nl. Ja, u spreekt met Joke Bonek uit Amsterdam. Hallo. En ik vind het heel jammer dat de wereldomroep niet meer uitzendt. Dat je niet meer door een radiootje gewoon het nieuws en het contact met Nederland hebt. Maar het is achterhaald. Uh, ja, maar wij hebben geen laptop mee op vakantie. Dus wij uh, zijn nu uh, ervan verstoken. Aha. Zo simpel. Dus dat wordt ja. laptop mee voortaan? Nee, dat doen we. Dat doen we dus niet. Nee, even geen computer op vakantie. Nou, ja, heerlijk. Dank u wel. We hebben... Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goed voor de Walspreutje. Nou, de vorige willen zei het ook al. Van hoe heeft uh, de overheid gedacht dat heeft bij calamiteiten in het buitenland, hoe uh, Nederlanders erin bericht worden? Kijk, thuis is er een rugbeluim gaat, dan je afstemmen op radio. Spanje zou Volgens mij, ik weet niet welke transistorradio u heeft, maar we is begrijpen nu waarom het via internet af en toe een beter geluid is. Ik ga even naar de volgende bellen, want het geluid is erg slecht. Excuses daarvoor. Goedemiddag, stand.nl. Met Ralph Margenand. goedemiddag. Hallo. Nou, ik heb bijzonder warme gevoelens nog uit de tijd dat ik op zeven word, als mariconist tussen 60 en 68. En ik krijg zelfs dat warme gevoel weer terug wat ik toen had. Dat was eigenlijk voor ons de enige communicatie behalve de brieven. En eh, net zo goed als het communicatiestation, Scheveningen Radio, het maritieme station, ook uit de lucht is gegaan. Door achterhaal, door de techniek, gaat dat dus nu ook met de wereld om op gebeuren. Ik, ik vaar nog wel eens op een cruiseschip en dan kijk ik naar BVN waar je ook zit op, op, op de oceaan. Dat is natuurlijk een hele andere zaak. Je kunt wel degelijk bijblijven. Overigens, ik heb tot, tot, tot een paar jaar terug ook al half de wereld omhoop uh, aan boord beluisterd. En dat was altijd leuk aan tafel. En dan kon je toch weer nieuwtjes brengen aan de, aan de overige passagiers ja, ja. die die mogelijkheid niet hadden. Maar en, tegenwoordig en dat... is toch alles via internet gewoon toegankelijk? Ja, daarom. Dus dat, dat, is, dat, is het, dat is de vervanging. Maar het was destijds... Het heeft voldaan in een enorme behoefte destijds. Ook bij de emigranten. Want ik kwam natuurlijk ook in emigratielanden. En daar dat, dat dat werd echt... Intensief geluisterd en dat was een, een, het gaf een band voor mijzelf ook. Als je in middel of nowhere zat, dan was het heerlijk ook met, met de kerstdagen. Dat je, dat je die presentatoren, ik, ik maar nog Eugenie Hegelaar en Michiel Buizhuis, dat schiet me zo te binnen. Maar je had gewoon een, een, een heel apart gevoel en dat, als ik eraan terugdenk, dan heb ik dat weer, maar achterhaalde ja. techniek is achterhaalde techniek. Ja, dus het, het uiteindelijk, niet. het einde, geen groot gemis. Nee, uiteindelijk maar, niet. Nee, maar okay. het... Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag met, het met uh, Annemie Ummels. Ja, ik benader het toch een beetje op een andere manier. Um, ik heb zelf altijd de indruk gekregen dat het journalistiek niveau, de visie waarmee uh, uitzendingen gemaakt worden, een geheel andere was dan van de nationale radio. En ik denk, ik denk dat dat kwam doordat er zoveel niet-Nederlanders werkten bij de Wereldomroep die elkaar ook onderling beïnvloedt. En als ik alleen maar al denk aan de rol die Bertus Hendricks gespeeld heeft, door, door veelvuldig contact met mensen uit het midden, Oosten, ...kwam hij ook met een afwijkende visie, ook als hij een keer als specialist gevraagd had op de ja. Nederlandse radio. En dat is iets wat ik mis. En nu hoor ik dat men ongeveer embedded bij Buitenlandse Zaken gaat zitten. Nou, uh, met deze minister van Buitenlandse Zaken, Rosentaal verwacht ik gewoon censuur. Okay. En dat zou ik als Nederlander die verslaafd is aan de radio dat kan ik rustig zeggen, uh, vind ik gemist. En Duidelijk. ik kan ook al niet meer Al Jazeera uh, uh, via mijn tv uh, ontvangen... want die netbeheerders uh, die bepalen of ik wel of niet naar... Uh, uh, hey, uh... Ja, dat is weer een heel ander verhaal. Dan gaan we het hier even bij laten, mevrouw Immels. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Met door Lentje, goedemiddag. Hallo. Mevrouw, ik ben het de absoluut eens. Het is een groot verlies... Ik eh, overwinter al 15 jaar op Kreta en ben dan in de zomer met een campertje in Nederland. Ik heb geen internet. Ik mis het gewoon wat er in het verleden gebracht werd. En nu wordt dat opgeofferd aan 35 miljoen. Wat is dat toch een besparing? Het is, nou ja, ik vind het eigenlijk schandalig dat we de wereldomroep op deze manier de nek omgedraaid is. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. Met Erik Beck spreekt u. Um... Ja, nee, ik vind het, uh, het is nostalgie. Het is jammer dat het weggaat, maar uh, ik vind het geen groot gemis. Want via internet kun je eigenlijk alle informatie wel krijgen tegenwoordig. En uh, ja, moet het allemaal Nederlands talen? We spreken allemaal Engels, dus ik denk dat dat niet echt een uh, grote ramp is. De brief en de postzegel zijn uiteindelijk ook uh, aan het verdwijnen. Dus ja, we zullen ons helaas uh, daaraan moeten onderschikken aan deze ontwikkeling. Ja, en gewoon terugdenken aan de goede herinneringen. Ja, ja, ja, ik heb destijds okay. in Zuid-Amerika altijd met plezier naar uh, radio geluisterd hoor. Maar uh, ja, toen had je nog geen internet en zo. Ja. En, ja, nu is dat toch allemaal uh, anders. En ja, wat kost het nou? 46 miljoen per jaar de wereld omhoog? Dat ja. is toch wel een heel bedrag. Ja. Uh, ja. Dus, uh, Duidelijk. Ja, nee. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, Kerkdijk Zwolle. hallo hallo. Ik wil even reageren op de stelling. Ik vind het een schande en ik vind het een heel groot gemis. Ja, ik ben chauffeur van beroep. En uh, ik ben de hele week verstoken van huis. Uh, en ik, ik vind het een uh, eerste levensbehoefte eigenlijk naar eten en kleren. Is het uh, volgen en actualiteiten uh, meekrijgen in het, in het Nederland. Dat vind ik toch een van de belangrijkste dingen wat ik echt ga missen. Maar ja, wat er wel wordt aangehaald, van ja iedereen neemt tegenwoordig wel een laptopje mee. Dan kijk ja, je toch is via aanaan, internet. Want voor mij is het onbetaalbaar om in het buitenland uh, om er zoveel uur maar even dat ding aan te zetten. Gaat wel goedkoper worden overigens hè, van de zomer. Als gisteren nou. het Niels internetten, via je telefoon in ieder geval. Nou goed, ik vind het een uh, schande. Ja. Ik ben... U blijft het jammer vinden. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Marlies Houtman uit Den Haag. Nou, ik, moet eerder, ik sluit me aan bij de vorige spreker. En uh, ja, ik moet eigenlijk eerder, ik zal zeggen... Uh, ja, we hebben natuurlijk het de hele Duitse moderne tijdperk... met uh, digitalisering en alles en nog wat. Maar ik weet nog uit vakantie dat wij met de bus op vakantie gingen. En dan stond altijd... Uh, standaard uh, had de chauffeur dan die wereld om op uh, aan wel een En dat was toch uh, ja, wel een beetje gezet. Dat je toch ook nog wel een beetje verbondenheid had met je land. Ja. Misschien is het ook wel een beetje... Sentimenteel uh, gedoe hoor van mij, maar ik ben echt wel iemand die voor de moderne tijd. Want ik heb zelf ook een computer en internet en ik doe ook mee aan al social media. Maar ja, ik vind in enkel toch wel jammer. Ik zou het uh, toch wel gaan missen als ik uh, weer eens in het buitenland zit. Oké, okay, dank u wel daarvoor. Bedankt voor uh, alle reacties. Rick Rensen, hoofdredacteur van Radio Nederland Wereldomroep, heeft meegeluisterd. Uh, om even met die vrachtwagenchauffeur te beginnen, want daar werd ook op ons forum op gereageerd. Van het is ja. wel een groot gemis voor de vrachtwagenchauffeurs. Voor die doelgroep was er nieuws uit binnen en buitenland, actuele verkeersinformatie, het weer in Europa. Dus ze kregen veel belangrijke informatie te horen wat ze nu mis gaan lopen. Ja, dat klopt. Uh, en ze gaan het niet mislopen. Het punt is alleen dat we dus uh, gaan stoppen met het hele programma Onderweg, want daar hebben we het tenslotte over. Ja. Uh, Buiten gewoon uh, goed beluisterd uh, en populair programma. Ik denk wel een van de populairste programma's van de Wereldomroep. Stopt dus ook. Uh, Bob van Beten heeft overigens aangekondigd uh, dat hij wel doorgaat. Dat is de, presentator van, dat de, de dat presentator van het programma. Hij gaat wel door, niet via de korte golf, maar wel via het, uh, het web. Dat ja, maar dat, dat is precies ja, wat die vrachtwagenchauffeur zegt. Ja, wat hij zelf wel ja. aangeeft, het uh, wordt een stuk goedkoper. Uh, sommige programma's kun je op een gegeven moment ook, uh, ook downloaden uh, als podcast. Uh, en kun je gewoon in de auto op een gegeven moment naar luisteren als je ergens stopt met je vrachtwagen, waar je een draadloze verbinding hebt. Live heb je het dan niet, maar je nee, hebt in ieder geval Het is wel heel anders de toch ik wanneer je het. onderweg zit en even de ja, op goed, de groot gaat zoeken. De, de, de vraag is: uh, op het moment dat je uh, het, als het gaat om verkeersinformatie, ik zit ook regelmatig op de weg. Ik krijg ook regelmatig door Europa. En als het mij gaat om verkeersinformatie, dan heb ik, uh, en die hebben die vrachtwagenchauffeurs natuurlijk ook gewoon je Tom Tom. En die geeft al aan waar de files staan en geven zelfs de omrijroutes aan. Ja. En als het gaat om nieuws, ja, dat is dan misschien niet live. Maar dat zou je dan even later moeten doen. Ik vond mevrouw, de opmerking van mevrouw Uppons ook interessant. Die zei, wat mij juist opviel, is dat het een toevoeging had... omdat het een andere journalistieke visie dat gaf klopt. dan wat je hoort op... Nou, bijvoorbeeld hier op Radio 1 of de ja. andere landelijke radio. Ja, dat klopt en dat, dat realiseer ik me ook. Ik denk dat ze een heel treffend voorbeeld heeft gegeven met Bertus Hendricks... die overigens nu voor Klingendaal en niet meer voor de wereldomroep werkt. Ja. Maar het blijft zo dat de wereldomroep... Uh, ook door uh, de aanwezigheid van al die andere talen: uh, een Chinese redactie, een Arabische redactie waar Bertus Hendricks voor werkte, uh, een Afrikaanse redactie, ga zo maar door. Uh, door de, zeg maar, de, de symbiose, de, de uitwisseling van informatie tussen de redacties... uit die landen zelf, want we praten hier over redacties... die bestaan uit native speakers, dus mm -hmm. mensen uit de, uh, uit de streek zelf... Uh, hoogopgeleide journalisten vaak... Uh, komen onze journalisten aan veel meer en vaak betrouwbaardere informatie... dan de ja. informatie die hier op buitenland redacties wordt vervraagd. Maar dat is toch verhaalt. zonde dat we dat in Nederland... Ja, het, luister, het u, u hoort mij niet zeggen dat ik het niet zonde vind. Ik vind het buitengewoon zonde. Absoluut. Ja. Um, en ik snap ook wel dat er heel veel emotie over is. En, en uh, zeg maar, emotie valt niet weg te redeneren uh, met de ratio. Het punt is alleen dat de politiek een besluit heeft genomen... Om uh, van de 46 miljoen terug te gaan naar 14 miljoen, en dat de wereld op zich in de toekomst alleen nog maar kan richten op free speech. Nee. En het zou mij niet verbazen als het gaat om die 1,3 miljoen Nederlanders in het buitenland, waarvan er nogmaals, ik herhaal het, 500.000 tot 700.000 stemgerechtigd zijn. We praten over zes tot acht kamerszetels. Dat iemand over vijf, zes jaar het lumineuze idee heeft om te zeggen: misschien moeten we wat voor die Nederlanders in het buitenland gaan doen. Want er wordt nog gereageerd van de iemand die zegt. wat je echt gaat missen in Verwegistan. is dat heerlijke, kneuterige gesproken nieuws in het Nederlands. Ja, dat klopt. En dat gaan ze zeker missen. Ik dank u wel. Rick Rensen. Nog een paar uur dus dan. tot wat is het, tien uur vanavond? Hè? Tot tien uur dat, van de vanavond. met een vanavond... geweldige slotmanifestatie. Kijk, ja. Van de Wereldomroep dus. De stelling was het einde van de Wereldomroep. is een groot gemis voor Nederland. Ik zal even de laatste stand erbij pakken. Net was het nog 50-50. Inmiddels 49 mee, oneens 51 mee. Eens. Dus het blijft er een beetje ontspannen. U kunt nog heel de middag natuurlijk reageren, luisteren naar de wereldomroep en via onze site stemmen over die stelling: www.stand.nl. We gaan naar De Kroon, naar Jan Mom, live vanuit Amsterdam, begint daar zo meteen het programma. Jan, goedemiddag. Goedemiddag, ja. ja, waar iedereen ook langs kan komen hier in de Kroon. Uh, we gaan praten met topadvocaat Lisbeth Zegveld over de vervolging van karamans en misschien ook wel zijn uh, Psycholoog Roel Verhul die waarschuwt voor het nieuwe handboek van de Psychiatrie. Daarmee kun je wel eens onterecht uh, een stoornis op jezelf geplakt krijgen. Welon is gastrecensent. De zanger Welon hebben het dan over. Diana Kuip schreef een boek over voetbalmoeders. We gaan het uh, natuurlijk hebben over de economische voorspellingen. Vandaag de Eurocommissaris Barbara Barend heeft het over sportieve hoogte- en dieptepunten. De column van Justus van Nol, heel veel satire. En zoals altijd live muziek. Dit keer LMO Racetrack. Nou, genoeg om uh, te, naar te luisteren. Straks dus vrijdagmiddag live. Live vanuit de kroon in Amsterdam met Jan Mom. En uh, mocht u in de buurt zijn, ik zou zeggen, ga gezellig langs. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Mij betreft alvast een prettig weekend. Zometeen het laatste nieuws van de NOS. En daarna dus live naar Amsterdam. Fijne middag nog. Dag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.